Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Ho, ho. Buiten we met het NOS-journaal. Het Nederlands-Zwitserse bedrijf Allseas stopt met de aanleg van de Nord Stream 2 gaspijpleiding van Rusland naar Europa... onder druk van Amerikaanse sancties. Bedrijven die meewerken aan de aanleg kunnen binnenkort geen zaken meer doen in de VS... Amerikanen zijn al langer niet blij met het project. De Europese afhankelijkheid van Russisch gas zou te groot worden... en het is slecht voor bondgenoten Oekraïne... nu nog een doorvoerland voor Russisch gas. Of de Nord Stream 2 pijpleiding, die volgend jaar klaar moet zijn... nu vertraging oploopt, is onbekend. Op een Rotterdamse industrieterrein is een grote brand uitgebroken... in een laboratorium waar medicinale wiet wordt gekweekt. Er komt veel rook vrij die richting een woonwijk in Schiedam trekt... De brandweer roept mensen op ramen en deuren dicht te houden. Of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen is nog onduidelijk. Toen de brand uitbrak in het Wietlaboratorium... was er voor zover bekend niemand aanwezig. De straat in Duiven met de langste naam van Nederland... zit weer zonder bord. Twee weken nadat de plaat was onthuld... van de laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort... zijn alleen de ondersteunende parel nog over. Wie het 2,6 meter lange bord heeft meegenomen is onduidelijk... De straatnaam van 55 tekens bestaat al sinds 2010. Het is de naam van een wandelpad waaraan niemand woont. Maar de gemeente Duiven besloot recent toch werk te maken van een bord. Of er nu weer een nieuwe plaat voor wordt gemaakt is nog onduidelijk. In de eredivisie heeft Hekkensluiter RKC Waalwijk voor de derde keer het seizoen gewonnen. Thuis tegen Twente werd het 3-0. De Waalwijkers hebben daardoor de aansluiting met de andere ploegen in de eredivisie weer gevonden. Het verschil met de nummer 17, Ado Den Haag, is nog maar twee punten. Twente blijft door de Nederlaag staan op de 12e plaats. Het weer vannacht vrijwel overal droog, de temperatuur daalt naar een graad of 5. Overdag af en toe zon, vooral aan de kust nog kans op regen. En het is 8 of 9 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu de nacht.